11 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Op de aandelenbeurs van New York zijn opnieuw forse verliezen geleden... net als vandaag op de beurzen in Europa. De Dow Jones-index verloor 2,3 procent... ongeveer evenveel als de S&P 500 en de Nasdaq. De verliezen op de Europese beurzen bedroegen bijna 2,5 tot ruim 3,5 procent. Beleggers zijn geschrokken van uitspraken van voorzitter Bernanke... van de Amerikaanse centrale banken. Hij kondigde aan dat de VS het stimuleringsprogramma... waarbij veel geld in de economie wordt gepompt, in een jaar...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 De Haringvliet-sluizen gaan in 2018 een klein beetje open. Daardoor kunnen trekvissen als zalm, zeeforel en glasaal de Rijn en de Maas weer bereiken. Met het besluit van minister Schultz van Hagen voldoet Nederland aan internationale afspraken over vismigratie.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 De Franse modeontwerper Jean-Louis Chirerre is in Parijs op 78-jarige leeftijd overleden. Chirerre begon zijn opleiding bij Christian Dior en lanceerde in 1962 zijn eigen label. Hij kleden beroemdheden als Jackie Kennedy, de huidige koningin Paula van België en actrices als Claudia Cardinale en Rachel Welsh. Jean-Louis Chirerre wordt bijgezet op de Parijse begraafplaats waar veel beroemdheden liggen, Père Lachaise. Spanje heeft in de Confederations Cup een monsterzegen geboekt. Tahiti werd in Rio de Janeiro met 10-0 verslagen. Fernando Torres maakte 4 goals en David Villa 3. Spanje is nu zo goed als zeker van een plaats in de volgende ronde. Het weer, vanuit het zuiden weer buien met kans op onweer, hagel, windstoten... plaatselijk veel neerslag, minimaal rond 15 graden. Later trekken de zware buien weg, overdag bewolkt... en een enkele bui, later ook wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. En het weekend is lichtwisselvallig en koel. Cool. Dit was het NOS Journaal. Het Veefonds steunt herdenkingen, verzetsmusea en bevrijdingsfestivals... om mensen het verhaal achter onze vrijheid te laten zien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 Zo heeft de ondernemer de ruimte om te bouwen aan zijn onderneming. Samen sterker. dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Gute nacht, Is Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had.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 De voltallige Nederlandse zorgtop gaat toch maar niet vergaderen... in het idyllische Zuid-Franse Saint-Paul-de-Vence. Eerder vergaderden de zorgers daar al wel met veel plezier, net als in Istanbul. Om eens even helemaal weg te zijn, zegt een woordvoerder. Vorige week vertelde, hier, vertelde ik hier over mevrouw Hafkamp. Die moest huilen in het journaal. Omdat ze vooral niet weg wil uit haar verzorgingstehuis. Goedenavond, welkom bij Dit Oog van donderdag 20 juni. Over tien dagen zit de Egyptische president Morsi een jaar op het plus. Hoe bereidt Egypte zich voor op dat jubileum? En 140 jaar geleden werd het koninklijk Nederlands aardrijkskundig genootschap opgericht. En 44 jaar geleden stuurde dat, laatste, dat genootschap de laatste ontdekkingsreis op pad naar Nieuw-Guinea. Herman Verstappen was daarbij. En het lijkt misschien nuttig voor Formule 1 racers... om hun banden uit te proberen voor ze onder het racemonster gaan. Maar dat mag niet. Dan kom je voor een Formule 1 tribunaal. Daar gaan we het allemaal over hebben. En we gaan ook luisteren naar zangeres Wende live hier in de studio. Maar nu eerst de overzichten van nieuws van morgen en vandaag. Donderdag 20 juni. Tienduizenden kinderen lopen de kans niet meer de hulp te krijgen die ze nodig hebben. Het onderbrengen van de jeugdzorg bij gemeente verloopt te traag. En daarom dreigt er chaos. Dat concludeert een commissie onder leiding van de Rotterdamse oudwethouder Geluk. Ik kan als samenleving niet accepteren dat er door een wijziging van beleid... opeens kinderen tussen woon en terechtkomen, opeens die zorg niet meer krijgen. Ik wil er niet aan denken wat voor risico's we dan in Nederland lopen. De tijd dringt om wetten aan te nemen en plannen te maken stelt geluk. Maar volgens staatssecretaris Van Rijn loopt het allemaal zo'n vaart niet. Fred Teven en ik hebben gezegd dat wij alles op alles zullen zetten... om die wet nog voor de zomer naar de Tweede Kamer te sturen. En ik uh, heb goede hoop dat het lukt. De werkloosheid stijgt nog steeds, maar niet meer zo snel als de afgelopen maanden. En de klappen vallen nu in alle leeftijdscategorieën en niet langer voornamelijk onder jongeren. Het aantal faillissementen uh, neemt heel hard toe en dan zijn er, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen jong en oud. Uh, vaste contracten, iedereen vliegt er dan uit. Ook het aantal uitkeringen is iets gedaald en dat komt doordat meer mensen eenvoudig werk aanpakken. Zoals seizoensarbeid in de landbouw of in de horeca. Maar daar zit een risico aan. September, oktober kunnen we soms nog meepakken hier. Maar dan is het ook gewoon klaar. En dan moet je weer in de winter wat anders zoeken. Een drama in het Brabantse kuik. Daar zijn afgelopen nacht een moeder en haar twee tienerdochters omgekomen bij een brand. De buurman werd wakker van het gegil, maar kon niets meer doen. Mijn vrouw die, die hoorde het de, de rolluik op en neer gaan. Ja. En een glasgerinkel. Dus de ramen zijn heen gesprongen natuurlijk. Ja. En toen is ze mij wakker gemaakt. Ze zei het eruit, want de boel staat. In brand bij de buren. Het is onduidelijk wat zich in het pand heeft afgespeeld. Een buurvrouw weet iets meer over het gezin. Ja, het is een gescheiden vrouw met twee kinderen. Het ene meisje was net geslaagd. Even verderop hield de politie een man aan die de hele dag in een zendmast zat. We hebben zojuist rond vier uur hebben wij een 23-jarige man, een inwoner van de gemeente Kuik, hebben we aangehouden. En we hebben die man aangehouden omdat wij hem verdenken van betrokkenheid bij de brandstichting van vanochtend. Vanmiddag trok er een noodweer over het oosten van het land. Op sommige plaatsen viel heel veel regen. Vooral Enschede kreeg het zwaar voor de kiezen. En op een gegeven moment begon het zo hard te regenen... en je hebt geen tijd om te prakken op zijn twintig gezegd. Het water kwam gewoon, puntendeksels, dreven, de overal rond... kwam zo uit de grond nou, en ik heb echt gerend voor mijn leven. En dan staan we nog even stil bij het overlijden van acteur James Gandolfini. Vele rollen speelde hij, maar hij was toch vooral bekend... als maffiabaas in De Sopranos... Wij vonden dit toepasselijke fragment uit die televisieserie. Ik kwam hier vandaag om te vertellen dat ik ben klaar. Ik deed wat je zei. Ik geef het veel dacht. En ik heb besloten dat het overigens en vooral is it's over. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En dat vanmorgen staat dan in de krant en die is gelezen door Marielle Haggeman. Zo'n 2000 vrouwen houden jaarlijks aan de bevalling... een posttraumatische stressstoornis over... De geboorte van hun kind is emotioneel zo'n heftige gebeurtenis dat ze daar psychische klachten aan overhouden en soms zelfs geen nieuwe zwangerschap aandurven. De Volkskrant publiceert over een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De vrouwen die aan de bevalling kenmerken overhielden van een hevige stresservaring hadden last van nachtmerries, ze wilden niet meer over de bevalling spreken en ze waren extreem prikkelbaar. De kans op PTSS blijkt groter bij vrouwen die een gecompliceerde bevalling hebben of ongepland een keizersnee moeten ondergaan. Maar de persoonlijkheid van de vrouw speelt ook een rol. Vrouwen die veel pijn ervaren lopen een groot risico of vrouwen die niet goed met stress kunnen omgaan. Ook vrouwen die al eerder last hadden van depressies of angsten lopen meer kans. Een aanbeveling uit het onderzoek is om vrouwen met een verhoogd risico al in een vroeg stadium op te sporen. De Telegraaf wint zich weer eens op over wat de krant noemt een dictaat van Brussel. Dit keer vanwege een vrouwenkwestie. De Telegraaf vindt dat Nederland zich samen met negen andere landen terecht verzet tegen het kwotum voor vrouwelijke bestuurders. De Europese Commissie wil dat bij beursgenoteerde ondernemingen in 2020 minstens 40% van de hoogste functies wordt bekleed door vrouwen. De krant vindt dit geen zaak waar Brussel zich mee moet bemoeien. Voorop moet staan dat de beste kandidaat de baan krijgt. Een wettelijke plicht om uitsluitend op basis van seksen te selecteren... zou in de praktijk kunnen leiden tot de benoeming van minder gekwalificeerde personen. En dat is toch niet de bedoeling, meent de Telegraaf. Het laatste paradijs op aarde werd 75 jaar geleden ontdekt... schrijft het Nederlands Dagblad. Amerikanen en Nederlanders ontdekten op 23 juni 1938 samen de laatste onbekende beschaving. De Balim-vallei, waar destijds 60.000 Papua's woonden. Hun bestaan was de wereld ontgaan volgens het Nederlands Dagblad. En zij zelf wisten ook niet dat er andere mensen bestonden. De luchtfoto's van 1938, die de excentrieke Amerikaanse miljonair Richard Archbold maakte van de Baliemvallei, veroorzaakten een mediahype. Een complete afgezonderde wereld die eruit zag als een verloren paradijs. Het Nederlands Dagblad vermoedt dat geen andere plek op de wereld in 75 jaar zo'n snelle tijdreis heeft gemaakt als de Baliemvallei. De bewoners gingen van de vuistbijl uit de steentijd naar het mobieltje van nu. Als de baas van huis is, gaat zijn personeel stelen. De vakantieperiode is voor werknemers bij uitstek de tijd om de boel eens flink op te lichten. Waarschuwt een bedrijfsrecherchebureau, waarschijnlijk niet helemaal zonder eigenbelang. In spits zegt de woordvoerder dat wat ooit begon met wat koffiebekertjes en koffiemelk voor op de camping... inmiddels is uitgegroeid tot fraudegevallen die oplopen tot tienduizenden euro's. De economische crisis werkt ook al niet mee om het personeel braver te krijgen... En managers gaan soms ook veel te gehaast op vakantie. Zo worden zonder goede beveiligingsafspraken... sleutels van de kluis zomaar achtergelaten... wachtwoorden en alarmcodes overgedragen... en krijgen sommige mensen ineens de macht om betalingen te regelen. En daarbij komen ze steeds vaker op het idee... om ook eens maar wat spullen voor zichzelf te bestellen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En nu muziek live hier in het oog. Wende is uh, te gast. Welkom. Um, je hebt een nieuwe cd, daar gaan we zo meteen over praten. Maar nu graag eerst zingen. Wat wordt het eerste nummer? Nude. Wende was dat met Nood van haar nieuwe cd Last Resistance. Maar heel erg live hier in de studio. En al dat geluid kwam uit één gita gitaar, namelijk de gitaar van wie? Maarten van Damme. Oké, okay. zometeen nog meer Wende en Maarten van Damme. Maar nu eerst. Over een week is president Morsi... een jaar aan de macht in Egypte. Aanleiding voor de protestbeweging Tamarot... om 15 miljoen handtekeningen binnen te halen... om vervroegde presidentsverkiezingen te eisen. Ondertussen is er een tegenbeweging, Tagarot... en die zijn bezig om te proberen 20 miljoen handtekeningen te verzamelen als steun voor Morsi. Morgen staat een massabetoging gepland van Morsi-aanhangers. Monique Samuels, politicoloog, auteur van onder meer... Mozaïek van de Revolutie. Welkom. Dank u wel. Goedenavond. Uh, ben net terug uit Egypte, dat uh, klinkt erg onrustig. Wat, ja. wat hebt u daarvan gemerkt? Nou, uh, eigenlijk alles. Kijk, uh, Egypte heeft nu uh, het uh, discutabele record van de meeste demonstraties per dag, per uur van de wereld. Uh, volgens het International Democratic Center in uh, New York... hebben zij twee demonstraties per uur. Ik heb er persoonlijk vier per uur aanschouwd. Echt overal op de gekste momenten duiken demonstraties op. Al die demonstraties waren echter tegen Morsi. Mm -hmm. En uh, de, de, de demonstraties morgen uh, worden heel spannend in die zin. Het is natuurlijk... Heel interessant dat uh, 30 juni is een grote protestmars, protestdemonstratie... tegen Morsi bij het Tahadea Paleis van hem uh, aangekondigd. Door datzelfde Tamarot waar ik ja. het net over had. He? En uh, ja. zij zijn ook daarbij een petitie begonnen. Ze hebben nu al meer dan 15 miljoen. Sommigen zeggen zelfs al 17 miljoen stemmen. Hun ideaal was 20 miljoen. En ik denk dat het hun gaat lukken. Want hmm. het was heel interessant. Toen ik er was, was het net beginnend. Het hadden ze 6 miljoen. Binnen drie dagen hadden ze 9 miljoen. Het gaat razendsnel. De formulieren werden overal rondgedeeld. Metrostations, Spontaan verspreid. Ook, he, door ja, mensen, en het interessante ik, ja. is nu dat er meer stemmen zijn via dit FOX-referendum, FOX-initiatief, dan dat er bij de presidentsverkiezingen zijn geweest. Oké, okay. even naar uh, Sander van Hoorn, Midden-Oosten correspondent. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Wat is, wat is de, de, de basis voor al deze onrust en uh, onvrede en het feit dat er nu al zoveel handtekeningen door dat Tamarot zijn verzameld? Nou, het interessante is, denk ik, dat dat dezelfde basis is... als die er uh, twee jaar geleden was in 2011... toen uh, die uh, opstanden begonnen die leidden tot de val van Mubarak. Het is nog altijd door jongeren gedreven voornamelijk... en het is nog altijd voornamelijk economische grieven... die eraan ten grondslag liggen. En daar bovenop komt natuurlijk onvrede over de ene dictator... die lijkt ingeruild te zijn voor de andere. Hmm. Het zijn met name die economische grieven... die nog altijd zoveel mensen op de been brengen. En dat is dezelfde mix eigenlijk die je twee jaar geleden zag. Ja, Monique Samen wel zit hevig nee te schudden. Nee, ik ben het, sorry meneer Van Hoorn, ik ben het echt niet met u eens. Als u, uh, luist, allereerst zijn het niet dezelfde jongeren. Uh, het wordt voor, voor het eerst dat mijn ooms actief meedoen met de campagne. Zij deden niet actief mee tijdens de protestmars tegen Mubarak. Maar zij zijn nu actief bezig deze formulieren te verspreiden. Je ziet chauffeurs, je ziet oude mensen, je ziet omaatjes notenbenen deze formulieren verspreiden. Het lijkt een veel breder gedragen volksinitiatief... dan de protestmars in eerste instantie. En hoe komt dat dan? Wat heeft één jaar mos? Egypte gebracht? Een totale overname van islamisten van alle belangrijke functies in het land. En het is echt, de moslimbroederschap en uh, met name hun Vrijheterigvaardigheidspartij en de Noordpartij van de Salafisten functioneren in feite als de communistische partij in China. Je moet lid zijn van hun partij om nog iets te kunnen uitmaken of iets te kunnen doen in het land. Of het nu gaat om zakelijke transacties, of de, de raad van de politie... de allerbelangrijke docentenposten, leraren. Alles wordt vervangen door moslimbroeders. En mm -hmm. daar, daar zit ook een enorme grief. Het gevoel van dit land wordt compleet overgenomen. Wij hebben niks meer te zeggen. Toch even ja. die economie, Sander. Hoe gaat het economisch in Egypte? Ja, slecht kun je verwachten... Uh, alle indicatoren die, die wijzen dezelfde kant op. Dat we zeggen naar beneden als het gaat om investeringen, als het gaat om uh, groei naar boven, als het gaat om werkloosheid, als het gaat om uh, begrotingstekort en nog altijd op de achtergrond de onderhandelingen over uh, de lening van het IMF en daaraan gekoppeld die van uh, de Europese Unie. Uh, ja, vandaag nog weer het Europees of de IMF dat zegt dat het constructief is, maar de, de basis is nog altijd dat Egypte uh, subsidies op brood en brandstof bijvoorbeeld af zou moeten schaffen. Ja, dat hebben ze nu al een hele tijd voor zich uitgeschoven. En daar, daar zit voorlopig geen oplossing. En dus zal het economisch slechter gaan? Ja, ik bedoel, Monique, hoeveel toeristen ben je tegengekomen? Nee, je in het is heel schrijnend. Natuurlijk, de economie is, het is echt afschuwelijk en uh, de, het, het erge is dat er constant brandstoftekorten zijn en dan zegt de regering, wij doen iets aan de brandstoftekorten en vervolgens zijn er constant electricity cuts. En dan gaan de mensen natuurlijk enorm klagen over de electricity cuts, waardoor ook heel veel baby's zijn overleden, bijvoorbeeld in couveuses en dergelijke, omdat ook de generatoren zonder brandstof zitten, dus niks kan het opvangen. Mm -hmm. En dan is er weer even brandstof en er is gewoon constant uitwisseling en de mensen zien dat nu ook. De mensen zeggen van, er wordt gewoon een spelletje gespeeld Beeld. Of het geld gaat naar de ene post en dan wordt weer even geschoven naar de andere post. En elke drie maanden of elke maand is er een switch. En deze regering is nog corrupter dan de vorige. Zie ook de miljardsteun van de EU die spoorloos verdwenen ja. is. En, en u zegt uh, een, een, een dictatuur van de moslimbroeders inmiddels gewoon uh, op zijn plaats. Hoe reageert Morsi dan op deze protesten? Dat is het interessante. Hij raaskalt echt. Hij geeft speeches waar niks van te maken valt. Echt met geen gezond verstand. Valt te begrijpen wat hij zegt. En zijn er grappen dat hij dronken is? Dat denk ik zelf niet. Ik geloof niet dat de heer uh, Morsi een druppel alcohol drinkt. Mm. Maar uh, ja zelfs artsen zeggen nu: volgens mij leidt hij weer aan zijn hersentumor. Hij geeft echt speeches. Bijvoorbeeld bij de dag van de landbouw, van de, de, de, de, de boeren. Het land. Machines, machines, machines. Het <lacht> land. Mensen, machines. Boeren, land. Machines. Dit was letterlijk mm. een vertaling letterlijk van ja. zijn speech. Ja. En de mensen zaten, we hebben geen eten, man. En hij, hij reageert niet, hij adresseert niet, hij praat niet met de oppositie. Nee. Uh, steeds weer dezelfde trucjes. De verkiezingen die zouden komen, want daarmee is ook dit volksinitiatief begonnen... Er zouden nieuwe parlementaire verkiezingen ja, komen. Omdat want het hoogelijk... parlement is een beetje afgestraft. op parlement. Ja, het parlement beken. is eigenlijk ja. formeel ontbonden, maar ze doen nog van alles. En de Senaat heeft nu ook opeens wetgevende macht die ze niet mogen hebben. Maar het parlement is ontbonden en er zouden nieuwe parlementaire verkiezingen mm -hmm. komen. Alleen de president dient steeds zijn nieuwe dezelfde kieswet in, die wordt afgekeurd door het Hoge rechtshof omdat hij onconstitutioneel is. En dan dient hij weer dezelfde kieswet in en weer dezelfde kieswet. En zo hebben ze al drie maanden de, de verkiezingen getraineerd. Opgeschoven, ja. Dat en Sander, is ook wat ja. een beetje doorbroken lijkt te gaan worden... of dat we zeggen wat die, wat die beweging probeert met die handtekeningen... om in elk geval die presidenten maar te vervangen... door een volksinitiatief voor nieuwe presidentsverkiezingen. Want dat Want... is de eis, hè? nieuwe presidentsverkiezingen. Ja, en dat is natuurlijk uit onvrede met Morsi. Maar er is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Want dat politieke en, en juridische vacuüm... Ja, daar, daar wordt niemand wijs uit. Ik heb mm. de laatste keer dat Egypte was daar geprobeerd... wat slimme mensen over te spreken. Maar wat is nou precies de macht van de president? Wat van het constitutionele hof? Wat van het parlement dat dan weer voor een deel ontbonden is? Wat van uh, de normale rechters? Niemand die dat echt precies weet op dit moment. En nee. daar, ja, sowieso, ook al zou het verder allemaal floreren... en zou iedereen hartstikke tevreden zijn... niet echt een goede situatie om een land te besturen. Nee, en die macht op straat? Morgen wordt er dus een, uh, een, uh, een demonstratie van aanhangers van Morsi uh, georganiseerd. Ja, ook van tegenstanders. Ook van tegenstanders. Hè? Hoe, gaat, dus, hoe, uh... gaat zich, hoe gaat zich dat de komende week uh, ontwikkelen? Nou, het erg is um, dat de mensen zeggen zelf ook... die zijn er heel realistisch in, die zeggen... Morsi is geen moebark, Morsi is een Gaddafi. En daarmee bedoelen ze niet dat hij op Gaddafi lijkt... maar wel dat hij nooit uit zichzelf op zal stappen. Ze hebben niet die illusie... Kijk, Mobark was nog het enige reden vatbaar. Ze hebben niet de illusie dat Morsi ooit... ooit af zal treden uit zichzelf. Tenzij of hij door het... Uh, het leger wordt afgezet, al dan niet vermoord. Of er zoveel demonstranten worden gedood... dat het gewoon onhoudbaar is dat hij nog blijft zitten. En, en ze zeggen ook echt, ik, ik heb heel veel mensen op straat gesproken... mijn familie die gaat demonstreren voor een deel... die zegt, wij gaan echt de hel in. En um, dat wordt nu extra aangewakkerd, eigenlijk het idee... door de regering zelf. Ze hebben allereerst allerlei promen, prominente Hamas-leden... en moslimbroeders uit Syrië en Jemen overgehaald... om te laten zien van kijk welke... Ja, krachten wij achter ons hebben staan. Mm -hmm. En wie ons trainen. Ze hebben aangekondigd dat er Bendes zullen zijn. Hele extremistische bendes die onder andere... gelinkt zijn aan Abu Ismail, een hele beruchte... salafistische leider in Egypte, hebben aangegeven... dat zij de islamitische staat zullen beschermen... met alles wat in hun macht ligt... en de heilige jihad zullen uitvoeren. Dus die komen daar niet om met vlaggetjes te zwaaien. En dan heb je ook nog... Uh, dat er dus nu opeens een grote protestmars komt... om te laten zien van kijk hoeveel mensen voor ons zijn. Ja. Uh, deze mensen zullen zeker... Voor ons vechten op het moment dat jullie komen om mij af te zetten. Ja. Maar dat is het schaakspel wat er gespeeld wordt. Hè? Bij elk initiatief van de oppositie zie je dat de moslimbroeders er iets tegenover zetten. Dus wat verwacht jij voor de komende week? Sander, even tot slot: grote demonstraties. Maar kijk, weet je, die moslimbroeders nu, nu ook zeggen dat ze zelf ook 11 miljoen handtekeningen. Uh, hebben binnengehaald. Weet je, je moet voorbij Morsi kijken en dan het apparaat moslimbroeders zien uh, wat ja. onder leiding staat van iemand anders dan Morsi. Die willen van geen wijken weten. En daar kun je een hele hoop mensen voor op de staart krijgen. Dat zullen er heel veel zijn met Monique Eens. Het is breder uh, in de, de, de mensen die meelopen uh, dan uh, twee jaar geleden. En dan is eigenlijk alleen maar de vraag wordt dat gewelddadig of blijft het vreedzaam? Ja, goed. Nou, dat, dat uh, zullen we merken de komende week in Egypte. Een spannende week. ook ja, dank. Nee, nee, nee, we moeten nu echt stoppen. Sorry. Oh, sorry. Monique, samen wel. Muziek, Sander van Hoornburg. Uh, hartelijk bedankt. Want ik ga nu even met Wende praten namelijk... die uh, haar nieuwe cd Last Resistance heeft. Daar hoorde u net al een nummer van. Maar wat ik eigenlijk interessanter vond, Wende... jij vertelde toen je hier net binnenkwam... je komt net uit zuid Dakota. Dat klopt, ja. Ik in heb een... in een Indianenreservaat gezeten. Vijf wat... dagen, hoor. Wat deed je daar? Ik ging met uh, Paint the Future ging ik uh, mee om muziek te maken en schilderen met kinderen. Ja. Wat is uh, Paint the Future? Paint the Future is een organisatie van Hattie van der Linden. En zij uh, schildert met uh, ja, kinderen waar die het minder goed hebben. En met die tekeningen gaat ze naar kunstenaars. En die kunstenaars maken daar een kunstwerk van. En dat hangt dan in galerieën. Dat wordt verkocht. Oh. En daar, daarvan worden de dromen van de kinderen waargemaakt. En de week daarvoor zat je in een vluchtelingenkamp in Jordanië. Dat klopt. Ja, toen heb ik gewerkt met Syrische... Kinderen met vluchtelingen. Ja. Ja. Dus ik heb wel uh, flink wat achter me kiezen. Ja. En uh, nou begreep ik ook al dat de, de meeste nummers van die nieuwe cd... dat je die ook over de hele wereld geschreven hebt. Is dat de manier waarop je werkt? De wereld overgaan? Ja, dan... ik... Nou, dat klinkt... Groter dan het is. Maar ik schrijf. Ik heb, als ik aan het schrijven ben, dan reis ik wel veel. En daar ontstaan die nummers en daar haal ik mijn inspiratie vandaan. Maar ik heb ook vier maanden in een geluidsdichte ruimte gezeten en geschreven. In Amsterdam Noord. Dus, uh, dus ik wist het een beetje af met de bunker en de buitenlucht. Ja. En, uh, ja. Ja. Um, ik, ik heb een paar dingen gelezen over je nieuwe CD. Ik heb hem zelf nog niet gehoord, maar uh, het woord angst komt de hele tijd uh, in voor. Is dat inderdaad een belangrijk. Thema van je cd. Nou ja, die cd gaat wel. Het gaat over, over het aankijken van donkere kanten en van angsten. En daar niet voor wegkijken, maar, maar er juist naartoe gaan. Uh, en dat met als doel om ja, contact aan te gaan of emoties te kunnen voelen. En een soort een verdieping van ja, leven te hebben. Mm -hmm. en, en daar heeft dat heeft wel te maken met met angsten aangaan in plaats van er hard voor wegrennen. Ook uh, naar zo'n Indianenreservaat gaan... of, of in zo'n vluchtelingenkamp werken. En dan, dan zie je wat er aan de hand is... in plaats van dat je heel erg doet alsof dat er niet is. Ja. Hoewel, en, maar het is wel heel confronterend. Ja, dat kan ik me voorstellen. Tot, tot uh, wat voor nummers heeft dat geleid? Bijvoorbeeld... Het nummer wat je nu gaat spelen? Het voor, een nummer wat ik nu doe is Last Resistance. Dus dat is de titeltrack. En dat is in feite is het ook een beetje het sleutelnummer van, uh, van het album. En dat, ja, dat, daar, dat heeft het daarover. En dat gaat eigenlijk... Um, nou ja, ik probeerde mijn eigen angsten te verwoorden en, en poëzie te geven. En dat is, dat is deze. Laat horen.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 sound of darkness there to haunt me It's inner silence I fear most It's inner silence I fear most She asked me Have you seen the heavy moonlight? Reflect your shadows in the lake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 silence I fear most It's inner silence I fear most So I jumped into the water My heart stopped beating, silence grew I could not breathe my lungs at least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 go I'll keep it close So here we are near the starlight. And if you're haunted by the ghost Listen to the sound of darkness Listen good and keep it close Listen good and keep it last resistance wende n Maarten van Damme. Maarten van Damme. En uh, daarvoor hoorde u mij spreken met onder andere Monique Samuel over Egypte. En zij wilde nog graag gezegd hebben dat ze volgende week op 30 juni... met een collectief van Arabisch-Nederlandse vrouwen gaat buikdansen op het Museumplein. Als er in Cairo gedemonstreerd wordt. Van 3 tot 5. Op 30 juni is dat. En dan nu iets heel anders. Nederland had in de 19e eeuw, net als veel andere landen, een genootschap dat op expeditie ging om de wereld in kaart te brengen. Morgen bestaat dit genootschap, het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 140 jaar. Je zou denken dat de oertaak wel afgewond is. Goedenavond, Herman Verstappen en Ben de Pater. U bent beide uh, geograaf, maar van verschillende uh, generaties. Meneer Verstappen, u was namelijk een van de leden... van de allerlaatste expeditie die Nederland gehad heeft. Hè? De Sterrengebergte-expeditie, ja. 1959. 1959, waar ligt het Sterrengebergte? In het oostelijk deel van het centrale bergland. En... Van het westelijk deel van Nieuw-Vinnea, de Papua tegenwoordig. En dat was ja. toen onontdekt gebied? Er was nog niemand geweest. We hadden daar eerst de luchtfoto's van uh, bekeken... Zagen dat er veel, vrij wat bevolking zat. En ook uh, voor mij erg interessant: uh, sporen van een uitgebreide oude vergletsjering. Waarvan toen alleen nog een klein ijskapje over was. Want u was uh, geïnteresseerd in de bodem daar meer dan in de mensen? Of? Ja, in uh, ja. Ja. de, de terreinvormen, oude vergletschering kalkgebieden. Dus wat ja. ging u daar dan onderzoeken? Wat was eigenlijk het doel van die expeditie? Nou, eigenlijk het opvullen van uh, de, de witte een van de laatste witte vlekken in uh, dat eiland. Ja. en ja dat konden dus door middel van de luchtfoto konden we dat doen maar je moest natuurlijk ook ter plekke gaan kijken of je dat nou allemaal wel echt goed gezien hebt en of het allemaal klopt ja. dus we moesten daar naartoe ja nou, meneer Pater, was dat inderdaad uh, de, de, de rol van dat Koninklijk Nederlands aardrijkskundig genootschap? Dat soort expedities ja, uh, uitrusten en witte vlekken op de kaart invullen? De, de eerste 75 jaar van, van het bestaan van het knag uh, inderdaad. Uh, ze begonnen ooit in 1877 met een uh, expeditie naar uh, Sumatra. Dat liep slecht af, want de sultans in de binnenlanden van Sumatra... zagen dat toch vooral als een soort ja, aantasting van hun gezag. Mm -hmm. en dat was natuurlijk ook zo. Zo'n expeditie was een voorbode van uh, het Nederlandse gezag. Ja. En dat konden en, de sultans wel inpakken. En ook dus, van Nederlandse bedrijven natuurlijk. Uh, Nederlandse bedrijven, want ja. uh, uh, eigenlijk hadden al die expedities... behalve een soort wetenschappelijke nieuwsgierigheid... ook uh, interesse in, oké, okay, hoe zit het met uh, ertsen? Ja. Uh, vinden we steenkool, goud, zilver... Maar ook bijvoorbeeld de volksaard van, van inheemse mensen... Ja. zouden die bijvoorbeeld geschikt zijn voor, voor dwangarbeid of ja. en en, en, is dat, en is dat inderdaad totdat die laatste expeditie van meneer Verstappen ging... het, het werk geweest van dat uh, genootschap, dat soort expedities? Nou, in de jaren 20, 30 werd het natuurlijk geleidelijk aan minder. Ja. En, uh, de voorlaatste expeditie was in 1939. Dat weet Herman beter dan ik, denk ik. En dan twintig jaar later, dan nog één keer mede door Verolmen betaald, een expeditie naar het... Ja, de scheepsbouwer Verolmen, ja. he, die heeft gefinancierd. Ja. Ja, ja, ja, dat was, was uh, ja. Dat was een goede vaderlander. Die vond dat wij dat uh, in een van onze laatste koloniën... toch nog tot in, uh, ja, toch echt in, in kaart moesten brengen. Ja. Meneer Verstappen, hoe, hoe ging dat? U, u, u kwam daar in dat gebied aan. Hoe waren de omstandigheden? Ja, natuurlijk uitermate primitief. Er was een grasstrip aangelegd waar een vliegtuigje kon landen. Mm -hmm. En verder hadden we helikopters... Twee in het begin, en later één. Ja. Eén is er. Uh, neergestort. Ja. En uh, ja, we hadden een bivax. We moesten dus. Uh, met die bevolking iets ondernemen. waarbij we eigenlijk de situatie hadden. dat wij net zo uh, geïnteresseerd waren. in deze mensen als zij en ons. Ja, zij, hadden, ook, zagen... zij hadden hun ontdekkingsreis, maar ja, daar was ja, u het onderwerp van. Ja. Ja, <laughs> ja, We zaten eigenlijk in de dierentuin... aan de verkeerde kant van het gaas. Ja. Maar, maar hoe waren de praktische omstandigheden? Want ik was er bijvoorbeeld dat voorraden veel te laat aankwamen. en zo Hebt u daar benauwde nou, die, momenten gehad? Nou, er is altijd wel het eten geweest, maar hmm. de opvoer was vooral aanvankelijk... vanuit het zuiden met helikopters... Um, was heel moeilijk en niet voldoende... En eigenlijk heeft dus voor Olma de expeditie gered... door storten, waardoor we droppings en vanuit vliegtuigen konden krijgen. Ja, en, en toen kon u gaan doen wat u heel graag wilde. U wilde daar namelijk een berg op. Daar hebben we een, uh, een fragmentje van. U bent met een aantal collega's een, een berg gaan beklimmen. En ja. we hebben een fragmentje uit een NCRV-programma van toen. Het wordt een verkenning van een gebied waar nog nimmer een mens is geweest. Een witte plek op de kaart. De onderzoekers zijn de geoloog Escher, geomorfoloog Verstappen en de luitenant Nicolaas. Op de tiende dag na het vertrek van de groep bergonderzoekers wordt de onzekerheid van de achterblijven verdubbeld door het weer. Het hele gebied van de Antares-top was op dat moment gehuld in mist en regen en de strijd van de mannen was een strijd tegen de klok maar ook tegen de druipend natte grijparmen... van boomstronken en klimbamboestengels. Aan spanning wordt een eind gemaakt... smiddags om tien over half drie. Ja, want toen kwam u, ik geloof... na, na tien dagen kwam u opeens de berg weer af, hè? Ja, het was vooral het uh, kappen van het pad... dat veel trager ging dan wij gedacht hadden. Mede door de klimbomboe die je niet kapot kapt... maar die springt weg. Oh ja. Dus uh, in plaats ja. van de zeven dagen eten... Maar was het een, dus... zwaar, maar was het een zware toch, die berg op en af? Ja, ja. Ja, ongetwijfeld. Ah. Wat ik maar... me altijd afvraag is... Van, er nee, was nog nooit een, mens, hè, nooit een mens geweest, hoor je dan die stem zeggen. Maar waren er wel inheemse mensen misschien geweest? Nou, er was en... helemaal geen pad. Er was helemaal geen pad? Nee. En ook de hoogte, de, hoog, de tot met ja. de ijskap... Ja. die was, wat ze zeiden, aloet. Die was heilig, daar mocht je niet komen. Want daar zat een godin... Ja, ja, ja. En over die mensen gesproken, hoe, hoe reageerden die mensen op u? U zegt, wij zaten net zo goed in de dierentuin als zij. Maar hoe, hoe benaderden ze u? Waren het vriendelijke mensen? Of? Ja, dat ja? was een hele vriendelijke, prettige relatie. En we hebben dus met de bevolking nooit problemen gehad. En we kregen wel dus... Uh, dan uh, dorpelingen mee en die volgen de dorpslees. Ja, we hebben een gast. Hij ziet er een beetje raar uit. Maar het is een goede vent. En zijn en vader is al dood. Zijn Dat vader belangrijk, is belangrijk, want oh. de goden die bleven leven. Dat is die godin op de top hmm. Maar de, zij, en dus blijkbaar wij ook, wij gingen, werden geboren, gingen dood. Ja. Ja? En dan stammen je dus van de eardwormen. ja en dus het was een hele ontdekking voor ze... dat wij dus ook gewone aardvormen waren. <laughs> Meneer de Pater, dat, dat, dat genootschap... Wat, wat is dat... dit was dus de laatste expeditie ja. in 1959. Mm. Of wat is dat genootschap sindsdien gaan doen? Want uh, ja, nou go ja je, Google Earth, de kaart is ingevuld. Ja. Nee, dat was echt het uh, uh, einde van, van de oefening, zou je kunnen zeggen. Mm. Langzamerhand is de, de geografie zich veel meer op de, richting, op de wereld... Van de, van de ruimtelijke ordening, de planologie, de stadsvernieuwing... de landschapszorg, uh, milieuproblemen gaan uh, je ziet dat geografen die voorheen dan ook altijd nog voor de, voor de klas kwamen te staan als adelskundedocent. Gingen daarna, zeg maar vanaf de jaren 50, steeds meer zeg maar, de wereld van de planologie de ruimtelijke ordening in. Ja. En het knag is als, daar, als het ware in meegegaan, zou je kunnen zeggen. Dus wat doet het knag nu? Het knag uh, is nu zeg maar, de club uh, van mensen die, uh, zeg maar, het zij in de praktijk werken. Bijvoorbeeld ook bij geografische informatiesystemen. Dus in de, in de, naar de toekomst kijken. Maar ook bijvoorbeeld het belangenbehartigd van aardeskunde van op de middelbare scholen. Mm -hmm, mm. En ja. in de wereld van de planologie. Ja. En we kijken met enige nostalgie natuurlijk terug naar het roemrijke verleden. Ja. En naar de ontdekkingen. Maar dat is inderdaad. Ja, meneer Verstappen, hoe, hoe kijkt u daarop terug? Vindt u het ja, jammer het, dat dus de wereld is natuurlijk... ingevuld? Ja, nee, ja, die witte plekken zijn verdwenen. <laughs> maar uh, er zijn grote problemen. Nu op, opgelost moeten worden. Zoals. Uh, zoals bijvoorbeeld het milieu, de grenzen aan de groei. Mm -hmm. ja, waardoor eigenlijk juist de betekenis van het natuurlijk milieu voor de maatschappij duidelijker is dan ooit tevoren. Mm -hmm. Dus eigenlijk in, in mijn optiek is de geografie belangrijker dan ooit tevoren. Ja. En, en, en persoonlijk ben ik ook uh, veel druk bezig geweest met bijvoorbeeld de natuurrampenbestrijding. Ja. Dan kan je een vulkaaneruptie niet, uh, niet stilzetten. Maar je kan wel natuurlijk zorgen dat de mensen op de veilige plekken zitten... gewaarschuwd worden. Ja. Dus dan heb je ook weer die integratie van de fysische factoren... de moderne technieken en ja. de maatschappij. Ja. Ja. En, en, en die ouderwetse excursie die u toen nog hebt gemaakt... die ontdekkingsreis ja. heeft dat bijvoorbeeld dat beklimmen van die berg... heeft dat informatie opgeleverd waarvan u zegt... nou, nu we dat weten, kunnen we daar dit in deze tijd mee... Uh, nou, laat ik zeggen, praktische informatie, uh, nee. Maar uh, wetenschappelijke uh, resultaten, zeer zeker. Ja, ja. wat is eigenlijk de het de mooiste wat u daar gezien hebt op die bergen? Wat, wat, wat u als, als geograaf nou helemaal... Uh, nou, we hebben heel weinig gezien, want uh, we hebben vier dagen in de sneeuw gezeten... met onze <lacht> tentjes. <lacht> ja. <lacht> ja. Maar ja, toch geen voor. Geen moesten wij natuurlijk weg. Maar alleen het feit om daar te komen, betekende 22 kilometer padkappen... In het gebergte. Ja. ja. En dat waren we dus met die vakken daartussen. Dat is een hele zware opgave. En dan waren we waren dus blij dat we inderdaad. dat het ons gelukt is om uh, die, die plekken te bereiken. Ja. En, ja. Bent u, en, en bent u ook blij dat, het nu, dat u het allemaal met Google Earth kunt bekijken? Of vindt u het ook wel een beetje Nou, jammer? dit is natuurlijk wel gemakkelijk. <laughs> <Maar>, je <ja. laughs> we gaat toch niets boven het echte met je, nee, je blote voeten op om de aarde staan? Meer, dat nee. eh, ja. ja. ja. nee. En gelukkig blijft dat, ondanks Google Earth, blijft dat ja. toch nog steeds nodig. Ja. En uh, dat genootschap, uh, ho hoe lang bestaat dat nog, denkt u? Nou, hm? we halen zeker Beklaar. de 200 jaar. Ja. Uh, geografie is een hele bloeiende richting op universiteiten met veel studenten. De continuïteit is gewaarborgd. En uh, de bijdrage van geografen aan zeg maar, mondiale problemen... op het gebied van milieu en samenleving, ja, die, zal, uh, die zal zeker ook blijven bestaan. Want u bent met meneer Verstappen eens dat het eigenlijk alleen maar belangrijker wordt? Absoluut. Goed. Nou, dan zijn we blij dat u er bent met uw genootschap. En u heel hartelijk bedankt voor uw verhaal, meneer Verstappen en meneer De Pater. Het was Kijk. ons een plezier. <laughs> Daylight fade, and night gone on. You can hear the sound of his song Don't trouble your mind, why did you do? Cause he got me, like he got you Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky You took my baby J.J. Kale was dat met Cajun Moon. Mercedes en autobandenfabrikant Pirelli stonden vandaag voor het internationaal Formule 1 tribunaal. Ja, u wist vast ook niet dat het bestond. Ze moesten zich verantwoorden voor een illegale bandentest, halverwege mei. En morgen is de uitspraak. Koen Vergeer schreef onder meer het boek Pole Position en ook de tien grootste wereldkampioenen uit de Formule 1. Dus hij weet er alles van. Goedenavond. Goedenavond. Um, is dit een groot schandaal? Dit is een uh, ja dit is een redelijk groot schandaal. Ja, ja en is er weer een eindelijk. Dit heet ook Testgate. Je hebt al wat, uh, wat schandalen in het recente verleden gehad. Die werden altijd gate genoemd. Radiogate, ja. Spy Gate. En dit ja. heet Testgate. En wat is het schandaal? Het schandaal is dat, uh, ja, zoals je al zei, uh, Mercedes en Pirelli een, een test hebben uitgevoerd, ja. die ze op het oog geheim wilden houden. Maar die test is ook illegaal, want je mag eigenlijk niet meer testen in het seizoen. Dat is vreemd, want het lijkt me toch handig om je banden te testen Hartstikke voor je de baan op gaat. Ja, ook te testen natuurlijk. Het is ja. een technische sport, dus wat zou je meer willen doen dan testen? Dat werd ook heel veel gedaan. Tot een paar jaar geleden uh, men toch merkte dat dat veel te veel geld ging kosten. En dat alleen de rijkste teams op die manier zouden overleven. Dus dan is al kost besloten. veel geld omdat het veel banden kost? Of, uh... Uh, ja, veel materiaal, veel mensen. Ja, ja. Je moet een circuit afhuren. Je hebt een veiligheidsteam nodig op een circuit. Want uh, dat moet er ook aanwezig zijn. Dus dat, dat kost bakken met geld. Ja. Uh, gewoon een, een Formule 1 auto laten rijden kost al een paar honderd uh, dollar per kilometer. Ja. Ja. Dus, uh, dus dat uit. hebben ze aan banden gelegd. Wat, wat, wat voor ja. restricties hebben ze daarop aangebracht? Er uh, is gezegd dat je dan aan het begin van het seizoen mag testen met Formule 1. Ook met de banden. Uh -huh. uh, maar tijdens het seizoen wordt er niet meer getest. In ieder geval niet meer met de auto's van dit seizoen. Je mag nog wel met een oude auto testen. En dan was er ook nog een uitzondering voor Pirelli. Als Pirelli het nou heel erg nodig vond, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen... om toch iets te testen aan de banden, dan mocht het wel. Hmm. En dan zou je eventueel zelfs een moderne auto kunnen gebruiken. Want dat is dan ook weer het vervelende. Mercedes en Pirelli hebben samen getest met een auto van dit jaar. En dat mag ook niet. Oh. Want dan leer je te veel over de banden en over de auto van dit jaar... en dan heb je een oneerlijke voorsprong. Hmm. En um, wisten ze dat ze wat fout deden? Ik, bedoel... ik denk het wel, dat wisten ze denk ik heel goed. Maar ze moesten natuurlijk snel handelen. Dus ze zijn, op een gegeven moment hebben ze het doorgedramd. Mercedes heeft ook toestemming gevraagd aan de FIA. En de FIA heeft bij monden van de ene Charlie Whiting... dat is zeg maar de, de, de, de, de, de regelgever... die heeft gezegd, ja dat kan, dat zou kunnen, deze test zouden jullie kunnen doen. En Mercedes heeft toen meteen geconcludeerd, nou dat doen we hem ook. Maar Charlie Whiting heeft ook gezegd... Van je moet wel toestemming vragen aan alle andere teams. En dat hebben ze dan weer niet gedaan volgens ja. het Zwarte Pieten. Vandaag hebben ze in Parijs dus voor dat tribunaal... eigenlijk de hele dag zitten Zwarte Pieten over het zwarte goud. Want dat zijn eigenlijk de banden, dat heet het zwarte ja. goud. Je, die banden zijn zo belangrijk... En, en dus ze schuiven nu steeds maar de, de, de, de Zwarte Piet naar elkaar. Pirelli zegt van, ja luister eens, jullie kunnen ons niks maken... want wij vallen niet onder jullie regels. Mercedes zegt, ja het was een test van Pirelli... wij hoefden eigenlijk verder niks te doen. Wij wisten ook van niks, wat helemaal niet kan. En de FIA zegt, uh, luister eens, jullie zijn allemaal fout. basta en jullie gaan allemaal betalen. Ja, het lijkt, het lijkt de FIA wel. Uh, waar, waarom wilde Pirelli eigenlijk zo graag zijn banden testen? Want ze zijn al de enige bandenleverancier ja, uh, van de Formule 1. Klopt, Pirelli zegt nu zelf dat zij uh, die banden wilde testen voor volgend jaar omdat ze voor volgend jaar eigenlijk nog niet goed weten... wat ze met de banden aan willen. Maar ze hebben toch ook wel stiekem eventjes iets van dit jaar getest... En Pirelli hmm. was al in opspraak omdat uh, de banden op een bepaalde manier sleten... waardoor het loopvlak zichtbaar werd. Dus dan, dan viel die hele band van die auto af eigenlijk, of van het wiel. En dat zag er een beetje knullig uit en dat wilden ze eigenlijk niet meer... want dat was dan echt wel schadelijk voor het imago. Nou ja, dus en dan maak je hadden... geen reclame meer. Dus ze hadden wel wat uit te zoeken. Maar ja. Waarom zijn er geen, eigenlijk geen andere bandenfabrikanten? Zouden ze dat niet willen? Jammer. Uh, Pirelli zegt altijd van wel. Ik denk wel dat ze een hele goede deal hebben als bandenmonopolist in de Formule 1... Maar het zou veel mooier zijn als er weer een ouderwetse bandenoorlog kwam. Die heb je jaren geleden ook gehad. Met twee firma's die elkaar respecteren en zich houden aan de regels. En ja. uh, dan valt er ook wat te winnen. Ja. En wat te verliezen natuurlijk. En het laatste, daar heeft men steeds meer moeite mee. Ook in de Formule 1. Van verliezen, dat, dat levert je zo slechte publiciteit op. Er wordt heel kort gekeken. Terwijl je, als je met z'n tweeën een goed gevecht bent... levert je dat hele mooie publiciteit op. Ook als je een keer verliest. Ja. Dus in die, in die zin. En dan zou je wel het banden testen heb ik steeds gezegd, aan banden moeten leggen. Dat je dus niet te veel test met die banden, dat spreek je gewoon af met elkaar. En dan kun je een hele goede bandenoorlog maar houden in de Formule 1. Ja, en, en wat ik nou zo raar vond, want dat las ik uh, toen ik me hierop een beetje voorbereidde... Je schijnt ook banden te kunnen ontwikkelen waar je eindeloos mee door kan rijden. Ja. Terwijl ze nu de hele tijd die pits ja. ingaan om banden te wisselen. Ja, Waarom doen klopt, ze ja. dat dan? Ja, op een gegeven moment werd die Formule 1 werd eigenlijk te perfect. Auto's gingen niet meer stuk, banden gingen niet meer stuk. Dus het was gewoon trappen met dat ding en tot het einde doorrazen. En daardoor won altijd dezelfde. En op een gegeven moment, Schumacher, mag met zijn Ferrari, dat ja. kun je nog wel herinneren. En dus op een gegeven moment werden er middelen gezocht om die Formule 1 wat spannender te maken. En een van die middelen zijn dus de banden als je nou banden maakt die sneller verslijten... en dan voel je dus eigenlijk de imperfectie voel je in in de Formule 1. Daardoor wordt die Formule 1 weer spannender. Want dan moeten ze de pit in, dan precies, het ook van precies, de snelheid precies. van wisselen en, af. Maar het, en het was ook zo dat de teams nog niet goed wisten... hoe het met die banden zou gaan. Dus begin vorig jaar zag je op een gegeven moment... de eerste zeven Grand Prix's werden door zeven verschillende coureurs gewonnen. Iedere keer omdat ze met die banden niet goed uitkwamen. Dus iedereen juichen van, ha, de Formule 1 is afwisselend geworden. Maar wat zie je? Op een gegeven moment... de puristen komen toch boven te rijden, puristen zoals ik... en die zeggen dan... We willen wel de beste tegen elkaar zien rijden en geen bandenrouletten. Nee, ja, en en ja. en dat wordt nu weer gezegd. Weet je, de banden waren dit jaar nog slechter. Nee, dat is niet leuk voor Pirelli. Dat was de opdracht voor Pirelli. Ze hebben zich keurig aan de opdracht gehouden. Maar die banden gingen nog sneller kapot. Ja, dus en eigenlijk, eigenlijk testen ze om te kijken of ze wel snel genoeg kapot gaan. Ja, dat zou je <lacht> kunnen zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, hoe denk je dat het af gaat lopen? Wat wordt de Met de Sister natuurlijk. Het oh ja. Met, ja. De tragiek van de Formule Mercedes 1... Mercedes wordt niet uh, uit maar, de Formule 1 gegooid? Nee, de tragiek is dat de Formule 1 nooit straffen uit kunt delen... aan de hoofdrolspelers van de show... Het is, het is Circus Bassi en Adriaan. Bassi doet iets fout. Maar je gaat niet zeggen, Bassi, jij moet uit het Circus. Dan heb je geen Circus Bassi en Adriaan meer. En de mensen komen niet naar Circus Adriaan. Nee. Dus. Je kunt de hoofdrolspeler van de show niet straffen. Niet echt. Dus waarschijnlijk krijgen ze een boete. En Pirelli krijgt uh, te horen van... jullie moeten voor het alles transparant doen. Ja, dat zullen wij doen. En Mercedes krijgt denk ik een boetetje... of misschien uh, ergens een puntenaftrek. En that's it. En, dat volgende keer, en volgende keer gaan ze het gewoon op het fabriekscircuit doen... waar er niemand uh, bij is. Ja, zoiets hou je niet geheim. Dat wisten ze natuurlijk ook wel. Nee, en en dat, uh, dat tribunaal, zitten er eigenlijk rechters in? Of, uh? Ja, daar zouden onafhankelijke mensen in moeten zitten. Maar ik, ja, weet je, je weet gewoon de Formule 1. Iedereen met Formule 1 te maken heeft. Heeft, daar loopt altijd wel een touwtje naar Bernie Ecclestone... die de boel in de, in de peiling moet houden. Die mensen gaan morgen echt niet zeggen... Mercedes, jullie mogen drie jaar niet meer meedoen. Veel te veel commerciële belangen money, die dan money, ineens money. storten. Ja, precies. Okay. Mooi Hartelijk hè, Formule 1? <laughs> Hartelijk dank, kom Graag gedaan. Het is 5 voor 12. Este mate in Simon on top two trying to get on turns between those. Este the red save jacket Simon on the outside racing the waterline. It's a happy and glorious day right. Ask Este mate has won the gold cup for the queen. Simon was second last two of Altano Calvisio. Ja, zo klonk dat vandaag op de paardenraces van Ascot. Het was een historisch moment en het had deze keer niet eens met hoedjes te maken. Goedenavond Hans Jacobs. Goedenavond, ja, u bent, vanuit Middelburg. Uh, vanuit Middelburg, kijk eens aan. U bent royaltyjournalist van het uh, ANP. Ik uh, heb het een historische dag genoemd, maar bent u dat met me eens? En zo ja, waarom was het een historische dag? Ja, koningin Elisabeth heeft een van de races gewonnen die ze nog nooit had gewonnen. Want het paard waar we net over hoorden, Estimate, uh -huh. een merrie, uh, was van haar. En zij uh, was op Ladies Day op Eskert, waar ze eigenlijk vandaag de prijs had moeten uitreiken dat kon natuurlijk niet, want ze was zelf de winnaar, dus haar zoon Andrew nam die taak over. En we hebben de Queen nog nooit zo zien stralen en glunderen. Uh, want was bij, het voor het uh, eerst dat een, een koninklijk paard won? Niet voor het eerst dat een koninklijk paard won. Haar paarden, ze heeft er heel veel hebben in de loop jaren al 1600 keer een prijs gewonnen. Uh, maar dit is een van de grotere prijzen die je kunt winnen en deze wilden ze al 60 jaar heel graag winnen. En hey, die had ze nog nooit, Esket. Deze had ze nog nooit gewonnen. Nee, nee, deze, nee. De Gold Cup van Esket had ze nog nooit gewonnen. Uh, en nou, hoe, ja, nou zag, en hoe zag dat eruit vanmiddag in de, in de Royal Box? Uh, want uh, we kennen de koningin als een redelijk gereserveerd type. Is ze is redelijk gereserveerd, hoewel bij de paardenraces uh, haar emoties wat uh, moeilijker in bedwang kan houden. Dus je kunt zien dat ze enorm teleurgesteld is ja. als haar paard een keer niet wint. Ja, en dit keer ging ze zeker voor haar doen uit haar dak. <laughs> hoe ging dan net dat op, op, hoe op, op, op okot, hoe dat Ja, nou ja, <laughs> dan, d, d, d, d, dan zie je ineens een glimlach van oor tot oor. Je, je ziet dat ze eigenlijk, net als haar uh, kleindochters, die ook bij haar in de box waren, op... Wanneer je zou willen springen, nou goed, als je 87 bent, doe je dat misschien toch niet zo gauw meer. Hoewel dat in het verleden ook wel eens heeft gedaan. Uh, maar het zag er echt uit alsof ze, nou ja, direct van de tribune af wilden springen en uh, naar uh, beneden wilde rollen ja. om, uh, om, om de jockey en de, en de trainer te feliciteren. En Ze ja. won er ook nog een keer 155.000 pond mee. Dat is toch altijd weer aardig als je weet dat het dak van Buckingham Palace uh, Nogal wat gaat, hij heeft een dan ja. is dit altijd uh, zeer welkom. De, en, en is er al gevraagd wat ze daarmee gaat doen? Uh, ongetwijfeld zullen de Britse kranten dat gaan vragen. Ik heb het nog niet uh, direct gehoord, maar goed, hè, dat is natuurlijk uh, geld wat ook uh, dat ze dan krijgen als koningin, maar de jockey zal geld krijgen, de trainer okay. zal geld krijgen en zij fokt uh, uh, volbloed en dan kan, uh, ja, dan zal ik geld uh, natuurlijk welkom. Oké. Okay. Hartelijk dank, Hans Jacobs. Dit was ook met het oog op morgen van deze vrijdag. Uh, dat zeg ik van deze donderdag. En dat komt omdat ik aan het opzoeken ben wie er op vrijdag zit. En dat is Lucella Carasso.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 Kijk op movier.nl zeker van inkomen. Wie ondersteunt mijn vader thuis? Seniorservice.nl Ook juristen en DGA's gaan naar movier.nl zeker van inkomen. Dit is Radio 1.